10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft vijf mensen opgepakt voor de DDoS-aanvallen op Ziggo in augustus. Daardoor hadden miljoenen mensen dagenlang geen of nauwelijks internet. De verdachten zijn tussen de 14 en 21 jaar oud. Ze komen uit Berkelland, Lochem, Den Helder, Schorel en Vinkeveen. De jongens wonen nog bij hun ouders. Daar zijn computers, mobiele telefoons, externe harde schijven en USB-sticks in beslag genomen. Rusland heeft zware bombardementen uitgevoerd op Hama en Idlib in Syrië, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De provincies in het noordwesten zijn in handen van gematigde oppositiegroepen. Terreurgroep IS is er niet of nauwelijks actief. Volgens de monitorgroep werden de luchtaanvallen van de Russen ondersteund door zware bombardementen met grondraketten. Die aanvallen zouden zijn uitgevoerd door grondtroepen van het leger van president Assad. De grootste bierbrouwer ter wereld, AB Inbev, doet een formeel bod op de nummer 2 van de wereld, Sap Miller. Het bedrijf biedt ruim 90 miljard euro voor de bierbrouwer. Als de deal doorgaat, ontstaat de grootste bierbrouwer ter wereld. AB Inbev is bekend van merken als Budweiser, Jupiler en Hertog Jan. Sap Miller heeft biermerken als Grols en Peroni. Het bod komt niet onverwacht. Vorige maand werd al duidelijk dat de AB Inbev jaagt op een overname. Vorig schooljaar is een record aantal basisscholen dichtgegaan. Zeker 124 scholen sloten de deuren, vooral in Gelderland en Noord-Holland. In Utrecht en Flevoland gingen de minste basisscholen dicht... blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Door de sluitingen moesten meer dan 8000 kinderen een andere school zoeken. Elk jaar gaan er steeds meer scholen dicht... maar het afgelopen schooljaar waren het er extreem veel... Krimp is de belangrijkste oorzaak. Mensen met jonge kinderen trekken weg uit sommige provincies. En er worden minder kinderen geboren. Het weer, vanochtend droog en af en toe zon. Later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 16 of 17 graden. Morgen bewolkt en een bui en een graad of 15. Dit was het N Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Maak ze naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer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 Me <laughs> sense of space, while saying what I mean, I do very different things, babe, it's time to figure it out.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 I well. don't To, it, had done, done. It, had it had to be done It's, it's a pity A pity man I know a crusade Are just one around round and when, And done, when we done, And when in the face The world it's it a will end. end And then right the pain It vaguely will end So say to God.